Boutersen zegt dat hij geen boodschap heeft aan die gasten aan de Noordzee. en zegt dat Latijns-Amerikaanse landen gewoon zaken blijven doen met Suriname. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw getrouwd. Op zijn bruiloft met Bongi Ngema waren Zuma's drie andere vrouwen ook aanwezig. Het was zijn zesde huwelijk. De president is een keer gescheiden. Een andere vrouw pleegde zelfmoord. Zuma's nieuwste vrouw is al lange tijd zijn vriendin. Ze hebben samen een zoon van zeven. In totaal heeft Zuma 21 kinderen.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 work all day.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 See ya. the fan and starting I'm yes. to make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 I Fino a te, ho aperto i miei occhi e vedo Fino a te, amarti all'immenso per me La cerco non lo so, ma so che adesso se tutto ciò che trovo io fammi camminare lungo le argini, di e una certezza calma mi le rapide nel cuore. Als ik een so een keer een keer quando corro een keer een keer più forte een si een anche se la een testa een keer een keer een keer een keer